De Nederlandse onderzoeker Remco Rijding heeft een persoonlijke dankbrief gekregen van de Russische president Poetin. Rijding werkt voor de stichting Russisch Ereveld. Hij heeft de nabestaanden opgespoord van Sovjet-militairen die begraven liggen op het Russisch Ereveld in Leusden. De Russische ambassadeur in Nederland heeft de brief aan Rijding overhandigd tijdens de jaarlijkse herdenking in Leusden... van de overwinning van Rusland op Nazi-Duitsland precies 70 jaar geleden. En met een grote parade op het Rode Plein in Moskou is die overwinning vandaag ook herdacht. De Russische president Poetin werd tijdens de parade vergezeld door veteranen en buitenlandse leiders uit China, India, Cuba en Venezuela. Bij een ongeluk met een testvlucht van een militair vrachtvliegtuig in het zuiden van Spanje zijn zeker vier inzittenden omgekomen. De Airbus stortte kort na het opstijgen neer op ongeveer een kilometer van de luchthaven van Sevilla. Kort voor de crash had de bemanning een noodsignaal verstuurd.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 Het weer. Er zijn wat buien. Het waait stevig. Er is ook wat zon. En het is 13 tot 19 graden. Vannacht is het droog. En zo'n 6 graden. Morgen is het droog. En geregeld zon. En dan wordt het 14 tot 19 graden. Maandag nog wat warmer. Dit was... In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leven!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 Tegenover me zit ook weer uh, zonder lijstje, eh, uh, zonder de Goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent er weer bij. Je was vorige week uh, absent. Ja, ik was vorige week absent. Kwam dat door de absint? Nee. Oh, kwam niet door de drank? Ook oh, niet. Oh, ja, de absent is drank, uh, snugger. Oh. Maar blijkbaar niet dus. Ja, je bent, uh, nee. je mag nog niet drinken, hè. Nee. Nee, nee, nee. Daardoor zal het ook nooit gebeuren. Maar uh, je bent er nu weer bij, gelukkig. Ja. En, eh... Uh,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 Maar wel origineel. Drie was dat voor David Guetta... samen met Emily Sunday. What I Did For Love. Twee in handen van Lost Frequencies. Are you with me? En nummer 1, vijf weken lang stond in de lijst... Major Lazer DJ Snake featuring me met Linan. En dit is nummer 40. Try to keep week James B. Hold Back the River. Helaas uh, 24. Jawel, 24 plaatsen. Vorige week nog op uh, nummer 16. Vijftien weken lang in de lijst. En uh, ooit heeft hij de zesde plek gehaald. Een paar weken geleden heeft uh, Sandra uitgelegd uh, waar dit nummer over gaat. Kijken of je nog weet. Weet je het nog? Nee. Een beetje jammer nou weer. Het is gewoon een liefdesliedje, eigenlijk zoals uh, bijna alle nummers. Waar gaat het eigenlijk over? Jongens, de week na Pasen dat we hem hebben behandeld. 39 staat Kentje zitten met de Warm. Die is gezakt ook. Maar wij gaan luisteren naar Christine in de Queens met Christine. Op 38.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 Maar op een of andere manier, alle weken, alle uitzendingen die ik nou al doe... staat wel minimaal één nummer van Taylor Swift in. Ze verdeelt het mooi. Ik ben benieuwd wat daar volgende nieuwe single gaat worden. Maar daar gaan we vanzelf achter komen als het zover is. Wij zijn in ieder geval toegekomen aan de eerste nieuwe binnenkomer, de eerste nieuwe single uh, van deze week. En dat is een, uh, ja, voor mij een unicum hoor. Het is namelijk een Nederlandstalige single. Uh, het is geschreven door iemand die uit uh, Suriname komt. Hij zingt ook op zijn uh, nieuwe album, uh, wat uh, binnenkort gaat waarschijnlijk ik geloof 15 mei uit mijn hoofd. Uh, in het Surinaams en in het Engels, maar ook gewoon in het Nederlands.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 Laat hem later onderhandelaar worden bij de uh, vredesonderhandelingen... tussen Brunswijk en Boutersum. En in 1991 komt hij dan uh, naar Nederland toe. Om um, uh, daar zijn uh, geluk te beproeven. In Suriname heeft hij al diverse nummer 1 hits uh, gescoord. Bijvoorbeeld drie weken lang heeft hij op nummer 1 gestaan met Sama D. Ik ken hem niet. In Nederland uh, was zijn eerste single Als je gaat. Dat is hem uh, nooit echt geworden.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 my business de see the most beautiful de on the bourbon and I don't know what I say I bonjour mon amour moi Marcel, tu es très belle et uh, so, so. je suis je suis Oh, je parle oh, un petit peu français et je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 You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 going through tough times. Believe me, been there, done there. But every day above ground is a great day. Remember that. Pitbull samen met de Neo, time of our lives. Nummer 33, vorige week, 32. Eén plaatsje, een zak dus. En de volgende de nieuwe binnenkomer. Kenny B met Parijs. 34 hebben we overgeslagen, maar uh, straks hoor je van ons Sander uh, wie daar heeft gestaan. Wij gaan ons opmaken voor de tweede nieuwe binnenkomer van deze week. En dat uh, zijn een paar dames. Ja, dames. Ja, echt waar. Meidengroep uit de Verenigde Staten, maar niet hun. Alleen, ze doen samen met uh, Kiddink. De meidengroep waar ik het over heb is uh, Ellie Brooke, Normani Hamilton... Lauren Gerroquai en Camille Cabello en Dinah Jane Hansen...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 Get up, I think I'ma call you bluff. Hurry up, I'm waiting right now, from you want do and if you don't have a clue not a clue i'll tell you what to do come harder just because i don't like it like it too soft i like it a little rough not too much but maybe just enough she loves something, it, bring it back like she loves something, uh, in the club with the lights off, but you at the shop, off. come and show me that yo with it, with it, with it, with it, with it. 32, dus uh, nieuw binnengekomen deze week. Fifth Harmony samen met uh, Kidding. En deze groep gaat niet uh, onopgemerkt. Uh, ze hebben ze in 2014 diverse uh, prijzen gewonnen. Bijvoorbeeld de MTV Video Music Awards voor uh, MTV's Artist Awards. Billboard Gr Girl Group Week.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 langzamer te praten. Welke kant van het bed slaap jij? Ik heb het één persoon in bed. Oh. Dus in de midden. Oh ja, dat gaat er niet op. Want zij wel aan de linkerkant. Oh. Dat zinkt ze toch? Ja. ze sleeping aan de left side of het bed. Ja. Maar dat werkt bij jou dus niet? Nee.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 En op 37 hebben we Charlie XX met Break the Boom. Op 36 hebben we Taylor Swift met Tel. En nieuw binnengekomen deze week is Kenny B met Parijs. Op 34, vorige week stond je op 36... David Greta featuring Sam Martin met Dangerous. En dat is ook meteen degene die het uh, een-na-langste in de lijst staat. Ja, dat schiet alweer op, voor die tijd. Ja. En op nummer 33 hebben we Pitbull en Neo met Time of Our Lives...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 Drie weken in de lijst, vijf plekken gestegen. Robin Schulz Simon Aalsie met Headlights. Oh, I don't know why all the headlights. Oh, cause you always trying to get ahead of light. weer voor elkaar. Hij heeft weer een hit te pakken. Cool, but Dit keer met uh, ILC samen. Nummer 29 dus deze week. in de Euro Breakdown hier op uh, CWM Van ja. Voort. Mooie single Headlight. Ja. Ik hoop dat iedereen uh, 5 mei weer uh, overleefd heeft.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 Take my time, can't stop me moving, just watch me ride.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 You're yeah, hard to anybody used to be, so now to blame you, shoot the tree. You're watching it fall as you can see, you start the game. You're yeah, tasting the pain, now losing someone. who could change, don't even look back at yeah, this wasted moment's time. You're yeah, hard to anybody used to be, so the blame you, shoot the tree. You're watching it fall as you can see, you start the game. Sorry, Eyes. forget about the past You're not out of mind Now these wolves you'll find Answers to you, babe Dude, walk and make it easy yeah, yeah. the a pain, I'm losing someone Woke and say, don't even look back At this wasted moment's time You're too, ain't but it used to be So now maybe you should be treated Watch it all as you can see Stop the game Nieuwe single van uh, Klingon. Ze hebben het niet alleen gemaakt deze track, hebben ze zijn samen gedaan met uh, Broken Back. De Single heet uh, Reba, nieuw binnengekomen deze week, dus in de Euro Breakdown op nummer 25. Star FM 88. Point. Nee, dat is een verkeerde radiostation. Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Precies, als een betere radiostation. Um, 5 mei. Ja.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 Samen ah. met Raccoon. Kijk. Een uh, goede Nederlandse kinderen En waren er nog uh, internationale artiesten aanwezig? Gerwo, Emmerwol. Dat is een Nederlandse. Uh, nou, verzoek ik even uit mijn hoofd, of niet. Nee, dat klopt. Die waren er ook niet. <laughs> uh, Jij ja, stond er voornamelijk denk ik op het houtpodium. Ja. En je had nog een ander podium, daar waren andere uh, artiesten. En daar zullen vast zeker wel internationale artiesten zijn geweest. Maar ja, dat weten we niet als je er niet bent geweest. Mr. Polska.